Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man die een peperduur kunstwerk wilde stelen, moet vier jaar de gevangenis in. Vorig jaar zomer trok de man in het Zaans Museum een schilderij van Monet van de Muur en liep daarmee naar buiten. Er stond een medeverdachte om op te wachten. Toen de dieven er op een scooter vandoor wilden gaan, hielden mensen ze tegen. Volgens de advocaat van de man ging het alleen om een poging tot diefstal. Maar daar is de rechter het niet mee eens, omdat ze het doek al van de muur hadden gehaald. Vijf gemeenten rond de Westerschelde in Zeeland willen een onderzoek naar PFAS. Dat zijn stoffen die in het water van de Westerschelde zitten en schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Wij willen gewoon de kennis opdoen van wel, wel, wel, welke invloed heeft dit nu gehad op ja, de mensen die recreëren, die vissen, die uh, zeker al eten, uh, zulke dingen. Vorig jaar werd bekend dat een fabriek bij Antwerpen jaren PFAS-stoffen in de Schelde heeft geloost. Veel mensen in Zeeland begonnen zich toen zorgen te maken... In Shanghai, in China, zijn zes mensen ontslagen of op het matje geroepen omdat ze per ongeluk een coronapatiënt verklaarden. De verpleeghuisbewoner werd in een lijkzak gestopt en meegenomen in een lijkwagen toen medewerkers ontdekten dat de man gewoon nog leefde. Het verzorgingshuis heeft die medewerkers een bonus van dik 700 euro gegeven. En lekker aan het strand wonen is in wijk aan zee even niet meer zo leuk. Bewoners worden gek van dit geluid. Door werkzaamheden op het strand horen ze een groot deel van de dag aan lading herrie. Ook deze vrouw is er klaar mee. Op de een of andere manier vraagt dat wel dagelijks van mij om uh, ja, mijn eigen systeem te reguleren. Dus dat vraagt veel aandacht en veel uh, energie. De bewoners hopen dat ze compensatie krijgen. Het is niet bekend of dat ook echt gaat gebeuren. Het weer, vooral in het noorden is er veel bewolking, maar later vandaag breekt ook daar de zon nog even door. Morgen een mix van zon en wolken, s'avonds in de Randstad wat regen en temperaturen van 12 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden in de Bollestreek, dat merk je op de N208 Sassenheim Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207 2 kilometer, met een kwartier op onthoud.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 Keep your feet on the ground Nothing can stop you when you Even na twee uur Zandvoort, een hele middag. We zijn er weer hoor, studio uh, aan de Tolweg 10A met uh, Sea en Feel the Love. Even na twee uur, uh, dat betekent een aflevering van uh, Zandvoort op zondag. En we kunnen het weer zeggen Albert-Jan, een uh, zonnige zondagmiddag. Het zonnetje schijnt lekker en uh, je hebt het al gevoeld. Uh, Gevoelstemperatuur is toch een uh, stukje hoger dan uh, gisteren. Ja, en toch uh, beginnen we op deze, deze zondag, zondagmiddag met een triest bericht. Ja, want uh, vanmorgen hebben wij het uh, bericht ontvangen dat uh, onze uh, oud-voorzitter Eggy Poster is uh, overleden. Eggy is uh, 81 uh, jaar geworden en uh, ja, dus drie dagen geleden uh, komen te overlijden. En uh, ja, dat treft ons uh, toch wel, want... Uh, ja, we hebben heel veel uh, jaren met uh, Echi uh, samengewerkt, ook bij de radio. En uh, we kennen hem als een hele betrokken en uh, aardige man. En die uh, voor iedereen uh, klaar stond, uh, Albert-Jan. Klopt, het was uh, de eerste voorzitter die ik, waar, die, waarbij ik mee in het bestuur heb mogen zitten. En hij was, uh, ja, Eggy, zoals wij hem altijd uh, noemden, was natuurlijk al om aanwezig en betrokken bij de radio. En het was een emabel en sociaal uh, persoon. Dus wij gaan hem zeker vreselijk missen. Zoals je zegt, Eggy werd 81 jaar. En uh, vanaf deze plek wensen we de familie, vrienden, kennissen... En, ja, en alle besturen waar hij in heeft gezeten. Hij was ook in de gemeenteraad van Zandvoort gezeten. Dus hij was ook, ook alom bekend en gewaardeerd lid van de gemeenteraad. En uh, Koninklijke HFC, uh, erelid ook nog. Erelit. Vanaf zijn tiende jaar was hij betrokken bij die uh, club. Ja. Dus uh, nou, daar wordt er even stil van. Maar ja. het is toch een moment waar je even bij stil uh, moet staan. Nogmaals, uh, heuvelsterkt uh, aan iedereen. En uh, we gaan ja. hem zeker missen. We gaan hem missen. Echie is niet meer. Goed, uh, het is en blijft zondag 1 mei. Dus, ja, de uh, dag van de arbeid. <laughs> ja, en dan hoeven we niet te werken. Nee. Nee, dat scheelt weer. Uh, wat gaan we vandaag doen? Nou, uh, zoals uh, de vaste luisteraars en kijkers van ons weten... hebben we natuurlijk tussen drie en vier... Uh, uh, CFM in de regio. En uh, we gaan in ieder geval naar Amsterdam... want er is weer, uh, ja, uh, laten we zeggen, reuring in, uh, op de wallen. Er is, is altijd reuring op de wallen. Maar nu is er echt uh, uh, onbegrip op de wallen. Want er is onbegrip onder de ondernemers over de nieuwe maatregelen... die uh, genomen gaan worden tegen de overlast. Ze, uh, ze zeggen dan, wij kunnen er niks aan doen... maar de regels uh, die ons opgelegd worden... maken het ondernemen ons wel moeilijk. Dat hebben we in ieder geval in de tweede uur. Daarnaast hebben we ook nog een bijdrage uit Alkmaar. Want een bootverhuurder die stopt ermee. Daar wordt die, die voer dus altijd met bootjes door de grachten die je kon, kon huren. En die stopte net voor het hoogseizoen. En waarom die stopt, dat vertelt hij in de reportage die daarbij hoort. Maar dat is allemaal tussen 3 en 4. We gaan natuurlijk in ieder geval ook half vier standaard de evenementenagenda met u doornemen. Natuurlijk hebben we 4 en 5 mei volgende week. En er zijn natuurlijk nog wat andere activiteiten. ...en culturele activiteiten die uw aandacht verdienen. Maar dat allemaal tijdens de evenementenagenda... ...rond de klok van half vier. Het weerbericht, dat uh, staat om half drie uh, gepland. Blijft het zo mooi of wordt het weer wat minder? U hoort het allemaal om half drie. Het dier van deze week is Lars. Hij is, uh, we hadden hem gisteren in de uitzending. Ik denk, als ik van nou vanmorgen weer even kijkt, ...zal hij al uh, wel weer gereserveerd zijn. Maar nee, Lars is nog niet gereserveerd. Of de administratie moet nog bijgewerkt worden. Dus vandaag nog uh, aandacht voor Lars om half vijf. Gedicht van de dag, ik heb weer een paar meegenomen uit het archief, dus ik zou zeggen, uh, Rob, uh, leef je straks uit, dan mag jij de beslissing nemen. Uiteraard hebben we het natuurlijk over een tweetal platen Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, uiteraard ontbreekt ook Pit Report om kwart over vier niet goed bericht uit Amerika. En dan heb ik het over de Indy uh, uh, Car Races, over Rines van Kalmhout of VJ, zoals hij daar genoemd wordt. We volgen voor u natuurlijk ook de voetbal-eredivisie vandaag om tien over half drie voor de eerste keer de tussenstanden. En uh, als het allemaal lukt gaan we ook even kijken naar de topper in de hoofdklasse hockey vandaag. Want die gaat namelijk tussen Amsterdam en Bloemendaal. En die wedstrijd begint, de, de, tenminste als het goed is, de uitzending begint om kwart voor drie. En uh, als ik even naar de stand kijk in de, in, de, in de hoofdklasse voor de heren. Bloemendaal staat daar aan kop met 61 punten. En Amsterdam staat op een tweede plek met 57 punten. Dus het is een zogezegd een zes punten wedstrijd. En uh, als we de, de verbinding tot stand brengen... dan zullen we daar, uh, natuurlijk, uh, dat voor u volgen... en voor u op de hoogte houden met de tussenstanden... Uh, dat is het in grote lijnen. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, op jan www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio hier aan de Tolweg. Goedemiddag, Zandvoort. En hier is Zouterlanden. Iets is beter dan met jou de koudholtzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.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 Staat te wachten op een taxi die niet komt, en loopt naar huis terug door de kou. <laughs> Nachten zoals dit was ik vergeten. Kon niet weten dat ik ochtends zwaar maar eten, zo ontzettend missen zou. Wat zeg je? Wat ik eigenlijk zeggen wil: dat ik dit, dat ik jou. Ik heb het al gezegd dat allerlies ben ik samen, met mijn vrienden en familie en muziek. Hey. Hey. Mami met de sapie op en staat weer op tafel. Ik neem de pijn hoop en de afwas wel voor lief. Maar wat ik eigenlijk zeg, wil dat ik dit, dat ik jou. Dat ik niet dacht dat ik dit zo wisten zou. Ik heb echt nooit gedacht dat ik iemand zo missen zou. zo draaien we lekker veel Nederlandstalig op deze zondagmiddag. Als eerste hoorde je Zoutalander van Bluff en Gijkaarnaar. Lucht eraan Thomas Akta, Rolf Sanchez en Kraaitje Papi... met hun laatste single Missen Zou. Het is tijd voor het uh, nieuws. Uh, ja, we hadden natuurlijk uh, uh, Koningsdag afgelopen week... maar de keerzijde van Koningsdag is dat de volgende dag... de sporen duidelijk zichtbaar zijn. Om Zandvoort weer schoon te krijgen was Spanelanden daarom afgelopen donderdag hard aan de slag geweest. In de feestgebieden werd na afloop afval en grof afval ingezameld van de Vrijmarkt. En er werd geveegd en gereinigd op de woensdagochtend na Koningsnacht. Smiddags na de Vrijmarkt en donderdagochtend er werden vele kilo's afval ingezameld en vuil van de straat geveegd. Ik zou zeggen, Spaanlanden, hartelijk dank daarvoor. Maar dat er nou weer zoveel troep moest liggen. Niet normaal. Dat is wel erg veel hoor. Iedereen heeft zijn mond vol over groen en, en noem maar op. En uh, zodra ze er een feestje hebben dan. Uh... Nou ja, binnenkort is het afgelopen hè, met die plastic uh, bekertjes. Dus... Ja, nou. Wel even. Burgemeester David Molenburg uh, heeft uh, zo vlak voor de dinsdag. voor, uh, voor Koningsdag traditiegetrouw. een aantal koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken. In het gemeentehuis, het gemeentehuis werden dinsdagmorgen onder grote belangstelling drie zandvoorters benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Dirk Wijnands, Johan Schouten en Ed Fransen waren onder valse voorwenselen naar het gemeentehuis gelokt... waar zij in de raadzaal hun welverdiende lintje opgespeld kregen. Zij zetten zich al decennia lang op bijzondere, uitzonderlijke wijze in voor onze samenleving. De heren zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.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 ...tijdelijk op een locatie te plaatsen zijn. De locatie biedt ruimte voor circa 120 personen. De noodopvang wordt in mei opgebouwd en zo spoedig mogelijk in gebruik genomen. De precieze datum hangt af van wanneer de woningen woonklaar zijn. Zo moeten ze aangesloten zijn op de elektriciteit, water en het riool. De provincie Noord-Holland mocht de milieuvergunning verlenen aan cmcom circuit Antwoord... Dat heeft de rechtbank in Noord-Holland afgelopen dinsdagmiddag besloten... na eigen onderzoek naar de stikstofberekeningen. Hiermee blijft de natuurvergunning tot stand, in stand en komt de race voorlopig niet in gevaar. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment, MOB in het kort... heeft vrijwel direct na de uitspraak bekendgemaakt... in hoger beroep bij de Raad van State te gaan tegen de rechterlijke uitspraak... om de stikstofvergunningen van het circuit in Zandvoort in stand te laten. Dat zou dan het 36e hoge beroep worden. Afgelopen vrijdag heeft de politie Kenner kust van half elf tot en met half twaalf... en van 1 uur tot 4 uur s middags een snelheidscontrole gehouden op de zeeweg te Overveen. De controle is gedaan met een uit de hand te bedienen laser. Een lasergun meet de snelheid waarmee een auto op het apparaat afrijdt. Hij doet dat met een snelheid van het licht... ...en tot op drie cijfers achter de komma nauwkeurig. Een lasergun laat alleen zien hoe hard iemand rijdt... ...maar slaat geen informatie van de automobilist op. Daarom wordt de bestuurder meestal aan de kant gezet... ...een zogenaamde staande houding. Bij de controle van afgelopen vrijdag... ...reden maar liefst acht voertuigen... 20 km per uur boven de toegestaande snelheid. Ze hebben een bekeuring van gekregen... ...voor het overschrijden van de maximum snelheid. En tot slot, Zandvoort, ruim 9500 huishoudens in Zandvoort worden aangesloten op het glasvezelnetwerk van Glaspoort. Glaspoort is een netwerkbedrijf dat de gasvezelaansluiting aanlegt en beheert. Het netwerk van Glaspoort is een open netwerk, zodat aanbieders van internet- en telecomdiensten gebruik kunnen maken van het netwerk en daarmee hun eigen klanten kunnen bedienen. Eind mei wordt in Zandvoort gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting zal media augustus het eerste adres worden aangesloten. Het laatste adres is in het voorjaar van 2023 aangesloten. Tevens wordt bedrijventerrein in Zandvoort rond de remise ook aangesloten. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dat was het nieuws. Niet echt hè, in het kort hè, dit keer, want uh, we zijn wel hier even onderweg. Maar goed, wil je het nog een keer uh, nalezen en uh, al het nieuws volgen... kijk dan ook op de CFM-app. Nog even een aanvulling op uh, de Oekraïners die hier uh, opgevangen worden... Ook bij de woning die direct naast ons zit aan de tolweg 10A. De woning Tolweg 10. Daar komt een Oekraïense gezin in. En die zouden er deze week in gehuisvest gaan worden. Uiteraard, mochten daar meer berichten over zijn, dan houden we je ook op de hoogte. Hier bij de Zandvoortse Radio. Ik zou zeggen, tell her about it. Hier is Billy Joel. Listen, boy, I don't want to see You, a slip away. you know I don't like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 We wil weer even terug naar de jaren 80, 83, uh, om precies te zijn. Met uh, deze van uh, Billy Joel en Tell Her About It. Zo dadelijk het weerbericht. Maar eerst de nieuwe Alvaro Soler. Preguntan, preguntan por mí Ya ik niet dan wat ik heb gehoord? Ik weet het het niet. Ik het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 ZANG Para ti. Oh, wat een que Ik heb een Ik heb een hele Ik Nog een beetje mooie zomerweer, uh, dan uh, komt het helemaal goed, hè? Met deze plaat van uh, Alvaro Soler. De en of het met het uh, weer goed komt, dat hoor je nu van Albert-Jan. Op deze zondag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. De zon schijnt naar verwachting zeven uurtjes. Er staat maar heel weinig wind en het wordt vanmiddag 14 graden. Voor het gevoel is het duidelijk warmer dan gisteren. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar 5 graden. Morgen schijnt de zon flink 12 uur. En het blijft droog en er waait een zwakke Noordoostenwind. De temperatuur loopt op naar 16 graden. Dinsdag is het bewolkt, maar zo noem je dan schijnt ook de zon. De kans op regen is klein, maar niet helemaal uitgesloten. En er waait een matige Noordenwind. De temperatuur is met 13 graden weer wat aan de lagere kant. Woensdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is er vrij veel bewolking. De noordenwind is zwak tot matig en het wordt 14 graden dinsdag. Donderdag, bevrijdingsdag, zijn er perioden met zon. Het blijft wel droog en er waait een zwakke tot matige westenwind. De temperatuur loopt op naar 16 graden. Ook vrijdag schijnt de zon flink. De noordwestenwind is meest matig en het wordt 17 graden. Ook het weekend ziet er goed uit. De zon schijnt flink. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige Noordwestenwind. De temperatuur loopt dat weekend op dus naar 17 tot 18 graden. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel, Obizang. En het weer is ook te volgen op onze eigen CFM app. Dat was het weer. Blijf lekker uh, luisteren uh, naar de Zandvoorts Radio. Naar het geluid van Zandvoorts. Voor uh, uiteraard uh, heel veel uh, informatie zoals je dat uh, van ons gewend bent. Maar ook voor uh, heerlijke muziek uit het heden en het verleden om het zo maar even te zeggen. En uh, uit het verleden komt uh, deze plaat. We kennen hem allemaal wel. De single van The Shocking Blue. Van jullie kennen deze plaat waarschijnlijk ook nog wel in de uitvoering van de dames uh, Banana Remma. Maar dit was het origineel uh, van uh, shocking Blue en Venus. 25 april jongstleden afgelopen week uh, kwam het bericht binnen dat Henny Vrienden uh, de leadzanger van uh, Doen maar, is overleden. En uh, ja, we staan daar uiteraard even bij stil met deze Doris Day. Ik ken een hele kijkje. Daar speelt een. kent dat uh, Henny Vrienden uh, ziek was, maar uh, toch komt het altijd uh, nog uh, vrij uh, plotseling het uh, bericht binnen dat hij ook daadwerkelijk is overleden. 25 april uh, is dat uh, helaas uh, gebeurd inderdaad. Henny Vrienden met uh, zijn band uh, Doe maar uit de jaren 80 en Doris Day. We gaan kijken naar uh, de Eredivisie, want uh, dit weekend wordt er gelukkig wel weer gevoetbald, uh, Albert Jan. Klopt, en we gaan uh, uh, terug naar afgelopen vrijdag, want dat was de eerste wedstrijd in de Eredivisie van het weekend. FC Utrecht ontving thuis een EC, eindstand 1 tegen 0. En gisteren werden er een uh, drietal wedstrijden gespeeld, waaronder een uh, belangrijke weer voor uh, de kop in de Eredivisie, Ajax tegen Pek Zwolle. Nou, de wedstrijd uh, is gemakkelijk geworden door Ajax met uh, drie uh, mooie doelpunten, het werd 3 tegen 0. Dan hebben we Heracles Almelo ontving FC Twente... met een nare incident, met een, uh, met een toeschouwer... die een, een, een voetbalspeler uh, uh, uh, een tik in zijn gezicht gaf. Maar dat krijgt nog een staartje. Hercules Almelo thuis tegen FC Twente. Eindstand 1 tegen 1. In de laatste wedstrijd van uh, gisteren hebben we het over uh, Sparta Rotterdam tegen AZ uit uh, Alkmaar. Gelijk spelletje. 1 ja. tegen 1. AZ stond ruime tijd voor met 1-0. Maar in de laatste 4 extra minuten scoorde Sparta tegen. Dus uh, Sparta weer, uh, weer een punt erbij. Dan hebben we kwart voor over twaalf vandaag begonnen SC Heerenveen tegen SC Kambuurt. Nou, dat is ook een soort derby. Uh, dat was, daar is rijkelijk gescoord. Eindstand 3 tegen 3. En dan uh, voor de rest hebben we nog uh, twee uh, wedstrijden, uh, vanmiddag om half drie. Uh, Eén van die twee is uh, PSV, wederom weer een, uh, een kopploeg... Uh, die uiteraard uh, moet winnen om de aansluiting te houden. Enige aansluiting uh, richting uh, Ajax. PSV uh, die is uh, de wedstrijd goed begonnen, want ze staan met 1-0 voor tegen Willem II. Dan ook om half drie begonnen go Ahead Eagles thuis tegen Vitesse. Tussenstand 0-0. En dan uh, hebben we nog twee wedstrijden, eentje om kwart voor vijf. Fortuna Sittard tegen Feyenoord... En om 8 uur, ja, dat is de klapper van de dag... RKC Waalwijk thuis ontvangt FC Groningen. We houden de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten... net als de andere sport op deze zondagmiddag... waaronder ook het hockey. De topper Amsterdam tegen Bloemendaal. Blijf luisteren naar Zandvoort op zondag. Goedemiddag allemaal. Spin you enough. Losing my cool? But I'm staying alive Dancing the range To kiss the night At your touch Oh, it fits like a glove Oh, it's Don't need drama I just need one word To get to you so tell me now Do you want it? Cause these dancing feet Don't cry To do the rhythm They cry for you And every Saturday night that you ain't keep my tears in blue And these bright lights They shine so bright like It's not the beat, no, unless it's with you. I I wanna dance another beat, no, unless it's with you. Tell me who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you.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 The beat no unless it's with you, and beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, and beat, beat, Weer even een lekkere dansbare single... van onze zuidenburen van Keiko. de single The Dancing Feet...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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. Je kan ook heel makkelijk een portabele radio meenemen... en die dan op DAB Plus afstemmen op kanaal 6A hier in de regio. Dat was de Bauwauwauw en de Man Mouten. We gaan naar de reddingbootsdag van gisteren toe. Want het was weer een heel groot feest hier in Zandvoort. Met de reddingboot en ook de helikopter. Want Die zet ik even uit. Ja, want uh, het was natuurlijk, uh, zoals, zoals je zegt, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij uh, hield open uh, dag. En dat betekende dat alle donateurs een stukje mee mochten varen op het reddingsschip. Bij sommigen leverde dat natuurlijk natte broeken op. De KNRM is financieel afhankelijk van giften, legaten en donaties. Daarom zetten ze een keer, één keer per jaar al hun weldoeners in het zonnetje... door ze mee te laten varen op hun reddingsschip. Zo ook uh, onze collega's van NHTV. En die maakten daar de volgende spectaculaire reportage van. Oh, Dijnende golven, een bruut schip en veel natte broeken. De donateurs van de KNRM werden vandaag in het zonnetje gezet en mochten een rondje meevaren op het reddingsschip. We krijgen geen overheidssubsidie, dus uh, wij moeten het hebben van donateurs, van giften, van legaten. En uh, ja, dit is eigenlijk een beetje een bedankje voor onze donateurs. Van nou kijk, dit is het werk wat wij doen uh, dankzij jullie. Ik zit nu midden op de boot. Mensen moeten zich allemaal heel goed vasthouden. Het gaat er best wel ruw aan toe, hoog golven, maar uh, het is wel vet. Dit nee, is helemaal droog gehouden geloof ik hè? Half, half. Eén kletternat been, net even buiten het stuurhuis. Het andere been is droog gebleven. Ja. Ik sprak net een, een dame die had een behoorlijk natte broek gekregen van het vaar. Hoe is het met jouw broek? Nou, die is helemaal droog, maar ik had de inside information waar ik moest gaan staan. Dus. Hoe leuk is dat dit wordt georganiseerd? Nou, ik vind het ontzettend leuk. Ja, het is wel spannend ook, maar uh, leuk om eens mee te maken wat er op zo'n boot gebeurt. En uh, uh, hoe ruw het er aan toe gaat, moet ik eerlijk zeggen. Het is toch wel even spannend, hoor. Was het, uh, was het voor u de uh, eerste keer dat u mee was op, op het schip? Nee, zeker niet. Ervaren zeebonk dat u bent. Uh, een beetje, ja. Is het ook niet toch voor de schippers die nu varen ook een beetje een soort van leuke dag om even weer een beetje die golven te bedwingen en te mogen uitvaren? Ja, ja, natuurlijk. Kijk, het is, het is heel gek. We doen dit voor de maatschappij, eh, vrijwillig. Maar voor, voor ons is het, een, uh, uh, ja, is het gewoon gaaf om te laten zien welk werk wij kunnen verrichten dankzij die donateurs. En uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk en inderdaad ook gewoon heel erg leuk om te doen. Ja, absoluut. Ja, en dat was uh, Hein uh, Schrama, hij verving inderdaad eventjes uh, Jan Willem van der Bouten, zeg maar, uh, daar bij de KNRM in Zandvoort. De Reddingbootdag uh, gisteren, dank aan uh, NA Nieuws voor de leuke reportage die ze van gemaakt hebben. En ook de KNRM had nog een uh, filmpje geplaatst op de diverse socials. Uh, daar kon je zien uh, een uh, reddingsoperatie met een uh, SAR-helikopter. Gisterenmiddag uh, hebben die een uh, mooie showtje hier voor de kust uh, gegeven, Albert-Jan. Ja, klopt. De, de, ik, ik hoorde meerdere reacties over van wat moet dat ding... In die, ja, ja, ja. ja, ja Meesten stonden de... alweer uh, te kijken van uh, ja, wat is er gaat, wat aan de hand? Of het circuit of wat dan ook. Maar dit en dat. Maar dit was voor uh, de, de KNRM. Zeker. Een hele mooie actie ook uh, dat uh, de sar Helikopter uh, daarna meegewerkt heeft aan de open dag... Uh, van de KNRM station Zandvoort Tot zover deze reportage. Straks uiteraard weer meer nieuws op de zondagmiddag. Zoals je dat van uh, CFM je eigen lokale radio, uh, gewend dit. Al bijna 32 jaar hè, doen we het. Dus uh, mocht je ons eerder gemist hebben, schaam je. En ga uh, nu uh, lekker luisteren. En kijk uiteraard op uh, kanaal 40 onder meer via Ziggo. Ook daar uh, kan je tv-kanaal ontvangen. De single nog een keertje terug van uh, C.C. Penniston en uh, finally. Nou, ik zie op een van de schermen uh, hier in de studio, Albert dat uh, de topper uh, van de hockey uh, vandaag uh, inmiddels uh, gestart is. Uh, ja, Amsterdam, uh, zoals gezegd, Amsterdam thuis tegen Bloemendaal. Het eerste kwart uh, is momenteel uh, aan de gang met nog ruim elf minuten te gaan in dit uh, eerste kwartier, om het zo maar eens te zeggen. Uh, de teams houden zich uh, behoorlijk uh, in evenwicht. Het is uh, vrij hard, er zijn vrij harde overtredingen. Maar het gaat het ook op en neer, zowel voor de, dan de Amsterdammers weer, dan de mensen uit Bloemendaal weer. Het blijft uh, voorlopig nog 0-0, maar als je dan ziet uh, hoeveel publiek daar zit in het Wageningenstadion... dat is toch wel eventjes weer geweldig. Hockey leeft in Nederland, en zeker, uh, zeker op dit moment in de, in, de, in, de, in de competitie. En zeker met deze topper Amsterdam thuis tegen Bloemendaal. Tussenstand momenteel nog 0-0. Oké, okay, dankjewel voor deze update. En uh, straks in de volgende uur uiteraard uh, weer meer daarover. Eerst weer uh, nog één een, een plaatje tot aan het nieuws. En weer van uh, drie uur. En dat is uh, deze van Dayton. Luister naar The Sound of Music. En graag tot zo.